8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eerste toeristen terug uit onrustig Egypte. Strengere normen voor operaties kankerpatiënten. En jarige Beatrix evenaard record Koning Willem III.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 Aan de B-verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... staat bij Drachten nog 4 kilometer file. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En op de A20 bij Rotterdam in de richting van Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Daar is het uh, nog aansluiten op veel plekken... tussen het Hellegatsplein en oud Beijerland. Eerder vanochtend is daar ook een ongeluk gebeurd... maar uh, de weg is wel weer vrij. En op de A44 vanuit Wassenaar... daar staat tussen Kaagdorp en Oude Wetering...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 Goedemorgen. Egypte maakt zich op voor de volgende dag van protesten. Correspondent Sander van Hoorn ging in Cairo de straat op. Verslaggever Paul Sanders staat op Schiphol om teruggehaalde toeristen op te vangen. En minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken reageert zo op de kritiek op zijn beleid in de zaak Bagrami. De Nederlands-Iraanse Sarah Bahrami is zaterdag tot vele verbijstering in Iran opgehangen. Ze zou in drugs hebben gehandeld, maar haar rechtszaak liep nog. Net zoals het diplomatieke overleg tussen Nederland en Iran. En ook voor haar dochter kwam de executie van haar moeder als een complete verrassing... vertelt correspondent Thomas Ertring. Ze wist ook niet dat het ging gebeuren. Ze is gisteren op de hoogte gebracht door, door ja, collega's van de media...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 U heeft meegeluisterd, hoort ook de kritiek en de vragen van Alexander Pechtold van D66. Ja, en nu dan de vraag, heeft u inderdaad echt um, alle middelen ingezet? Uh, u mag ervan uitgaan dat wij, u mag er zeker van zijn dat wij alle middelen die we tot onze beschikking hadden en hebben, hebben ingezet op alle mogelijke niveaus. Uh, stille diplomatie is voortdurend bedreven. We hebben ook dat uh, op een aantal momenten hebben we dat ook naar buiten gebracht. We hebben ook, op het, uh, we hebben ook via de Europese Unie hebben we op alle mogelijke niveaus uh, actie ondernomen. En laat ik dan op die kritiek die er kennelijk dan is, één ding zeggen. Um, als je op vrijdag jongsleden te horen krijgt dat de rechtsgang nog bezig is dat men uh, nog uh, uh, bezig is met het strafproces. En dan een paar uur, en dat krijg ik dan officieel te horen... Hè, van de, door de Iraanse autoriteiten. En vroeg in de zaterdagochtend blijkt mevrouw Barami opgehangen te zijn. Dan geeft dat aan welk een barbaars regime dit is... dat uh, een regime dat ook uh, de waarheid volledig met voeten treedt... dus ook uh, andere regeringen simpelweg kan misleiden en zal misleiden. Ja. U klinkt heel woedend, meneer Rosentaal. Ik ben... Kijk, het feit dat men uh, een... Uh, uh, dat er uh, iemand wordt opgehangen... Uh, na een uh, schijnproces... dat is al buiten alle proporties. Dat is een barbaarse daad. Daar komt dus nog bij dat men simpelweg... Uh, Zaken voorspiegelt op een andere manier dan ze zijn, ook in het diplomatieke verkeer. Nogmaals, op vrijdag laten de Iraanse autoriteiten ons expliciet weten dat er uh, nog volop wordt gewerkt in het strafproces. Een paar uur later wordt mevrouw Barami opgehangen. Dat is, dat is, van een, dat is totaal buiten alle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 ...kunnen hebben, omdat Iran van van heeft gezegd... ...dat ze niets met Nederland te maken hadden. Consulaire bijstand is continu uh, uh, geweigerd. Uh, we hebben hier te maken met een regime... ...dat, dat toch wel uh, verre alle normen van de beschaving overschrijdt. Ja, meneer Rosenthal, toch uh, nog eventjes. Hè, maar er zijn toch ook bezoeken afgezegd van een Iraanse onderminister... ...het hoofd van de Iraanse staatstelevisie. U blijft erbij dat alle kansen om diplomatiek iets te doen zijn gegrepen? Alle kansen om diplomatiek iets te doen zijn gegrepen, niet alleen door, uh, door mij, ook door, uh, door, uh, door uh, collega's en anderen uit de Europese lidstaten. Wat dat betreft is geen kans onbenut gelaten. En ik herhaal nogmaals naar u dat uh, wanneer op vrijdag ons leden uh, ons wordt verteld dat de zaak nog in gang is. Dat dan het toch wel buiten alles ligt wanneer je dan een paar uur later te horen krijgt. Uh, mevrouw Barami is ja, opgehangen. Ja. Toch moeten we even terug ook naar Alexander Pechtold, um, die we eerder vanochtend spraken. Want die zei ook dat um, hij het idee heeft dat de lijn naar Iran zich verhard heeft. sinds u in het kabinet zit. Is dat zo? Ik heb de heer Pechtold horen zeggen dat, um, dat uh, er volgens hem een andere lijn zat zit in zit met ja. betrekking tot de zo, mensenrechten. Is... Uh, wat betreft Iran kan ik u dan uh, daartegenover zeggen... Dat, dat ik juist zelf al een, tijd een tijdje terug uh, de uh, actie heb ondernomen... om uh, de Amerikanen te volgen om harde mensenrechten schenders vanuit Iran de toegang tot Europees grondgebied ja, dus, dus dat beeld dat, klopt wel een beetje wat heb, Alexander Pechtold Nee, Bechtold dat heeft. klopt niet. De, kijk, dat, dat heb ik ook uh, uh, in Brussel neergelegd... om dat vanuit Europa te regelen. Daar zijn we mee bezig. Dat is een expliciete uh, initiatief geweest van mij... in de richting van, uh, uh, van uh, Iran. Uh, mijn lijn is om, wanneer je te maken hebt met vrederegimes zoals Iran... En wanneer je te maken hebt met mensenrechten schenders van een, van een, van een formaat dat, dat ze weerga niet kent, dat je dan daar keihard tegen moet ingaan. Hm. En dat doen wij dus ook, eh, niets ontziend. Met andere woorden, wanneer het er echt om gaat, is het mensenrechtenbeleid van mij zeker zo scherp als dat we in de afgelopen jaren hebben gevoerd. Dus daar heeft meneer Pecht Pech tot ongelijk. Ik denk dat hij daar ongelijk heeft. Ja. En dan zei u, zei u het net al, misschien moeten we in een internationaal verband ook eens kijken. U praat uh, vandaag zelfs nog, hè, geloof ik, met uh, collega-ministers uit de Europese Unie. Wat gaat u daar voorstellen? Ik ga daar, ik ga daar voorstellen om uh, nu eindelijk inderdaad die, uh, die maatregelen te nemen... tegen mensenrechten schenders, dat is één. In de tweede plaats ga ik met de collega bekijken wat voor concrete... ...harde maatregelen wij inderdaad in de richting van Iran kunnen nemen. Het probleem tussen aanhalingstekens daarbij is dat wij uh, met sancties weinig aankunnen... ...omdat er al harde sancties in de richting van Iran aan de orde zijn. Dus het instellen van sancties uh, is al uh, een middel dat gehanteerd wordt. Ja, dat hoeft niet aangescherpt te worden. We, we zullen ongetwijfeld kijken of daar nog aanscherping mogelijk is. En voor de rest kun je dus ook, eh, hoop ik, dat de collega's, eh, net als wij, eh, hun eh, contacten met Iran voor zover enigszins mogelijk zullen terugschroeven en op een lager pitje zullen zetten. Minister Roosendaal, hartelijk dank dat u ons te woord wilde staan. Dan de inwoners van Cairo in Egypte proberen hun huizen en spullen te beschermen tegen plunderaars. U hoort straks een verslag van Sander van Horen. Eerst naar Dennis Mooi, Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu zo'n 200 kilometer aan files, Lara. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Moordrecht en Knooppunt Gouwen staat 2 kilometer file. En is dus de rechter ook dicht. Andere kant op op diezelfde A20, dus naar Hoek van Holland... staat tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel... 4 kilometer door een ongeluk. En op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd bij de Heinenoordtunnel. De weg is alweer een tijdje vrij. Maar er staat nog een restantje uh, file tussen knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp. Drie kilometer. A44 vanuit Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Oude Wetering. Drie kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd. En is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. In Egypte zal er vandaag weer politie op straat zijn. Twee dagen lang was er geen politieman te bekennen, alleen het leger vertoonde zich op straat. Grote schaal wordt er geplunderd en ook zijn er verhalen van berovingen en verkrachtingen. Overal verschijnen daarom buurtwijken, buurtwachten in straten of wijken. En ze proberen de mensen te beschermen. Correspondent Sander van Horen zocht er een aantal van die buurtwachten op. De afgelopen dagen zag je ze steeds meer verschijnen. Buurtwachten die de straten en de buurten in de gaten hielden. Maar vandaag lijkt het wel alsof in sommige wijken, dan met name de wat rijkere wijken, elke straat is afgesloten. Als je door de stad rijdt, zie je ook overal groepjes mannen langs de kant van de weg staan met stokken. Zij willen de plunderaars tegenhouden. En dat gebeurt niet alleen in de rijke wijken dat is toch heel wel. Subaru heet deze wijk. En een van de mannen die vertelt dat het een gewone wijk is, zoals je die door heel Cairo hebt. Een arme wijk met normale mensen. En uh, ik zie allemaal dingen op straat liggen: een grote boomstam, daarachter een vuurtje. En duidelijk hebben ze een eigen checkpoint ingericht. Tahoe uh, voor de soels. Als je het over als je FC, het niet meer. We moeten ons beschermen tegen de dieven, legt hij uit. En de dieven, dat is op dit moment de politie, want die beschermt ons niet. Nee, de politie die wordt erop uitgestuurd, juist om te plunderen, in te breken en te beroven. Maar dat is toch vreemd dat, dat dus de politie degene is tegen wie u zich moet beschermen? Nee, maar ik moet het niet doen. Ja, maar politie is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uh, daar hebben we alle ervaring mee. En dat zie je ook. Inmiddels komt er een jongeman met een geïmproviseerd zwaard aanlopen zelfs. Maar dat ministerie van Binnenlandse Zaken, daar hebben we dus, uh, het al zo lang mee te stellen. En het leger moet ons nu tegen de politie beschermen. Maar het leger dient onder uh, Mubarak, dus u vertrouwt er nog altijd in dat hij de oplossing gaat bieden? Dus er moet een overgangsregering komen en die moet een einde maken aan de armoede, de werkloosheid en de uitzichtloosheid van de situatie bijvoorbeeld in deze wijk. Vandaag komt na een afwezigheid van twee dagen de politie dus weer terug. Ik denk niet dat er veel buurtwachten zijn die dan zullen zeggen... oké, okay, dan hoeven wij onze eigendommen niet meer te beschermen. Wat dat betreft is de speculatie dus te groot dat het de politie is... of in elk geval de overheid die juist achter die plunderingen zit. Nee, deze buurtwachten die zullen er nog wel een paar dagen zijn. Zelfs al is er weer politie op straat. Sander van Hoorn vanuit Kairo. Langzamerhand keren de Nederlandse toeristen terug uit Egypte. Uit plaatsen zoals Cairo en Hougada. Vanochtend landen de eerste toestellen. Paul Sanders ving de passagiers al van stop. Ja, helaas. Het was kort. <laughs> Dit was de, want Wanneer was eigenlijk uw aankomst gepland? Dat is uh, over elf dagen pas. Hoe is het daar? Nou ja, Wij merken eigenlijk in het resort uh, weinig. En, uh, ja, totdat je dus uh, denkt van uh, we gaan eten en je zit net... En uh, dan is het, uh, nekkenman, nekkenman, uh, nu uh, naar je kamers. Weet ik waarom? Geen tijd om uit te leggen, geen tijd om uit te leggen. Dus uh, met drie kwartier moesten onze koffers gepakt. En, uh... En klaarstaan. En voor het rest hoor je is niks. Nee. En de berichten hebben wij eigenlijk via sms allemaal ja, van, uh, vanuit Nederland gekregen. Hoe erg het was dus dat uh, ze richting badplaatsen uh, kwamen. Wat nou, heeft en, u er uh... überhaupt iets van gemerkt van die onlusten? Nee. U komt uit Egypte meneer. Ja. Dat was een korte vakantie ben ik bang. Ja, één dag. Ja, wanneer, want wanneer bent u vertrokken? Uh, zaterdagavond in... Uh... Ja, nou, gisteravond terug. En wanneer kreeg u te horen dat u weg moest? Gisteravond, nee u. Hoe ging dat? Ja, ik kan uh, opstappen, dus... Nee, het was allemaal goed geregeld. En dan was het op het vliegveld? Niks aan de hand. Dus wat dat betreft allemaal goed en strak geregeld? Ja. Dus wat overblijft is een baalgevoel? Ja, 14 dagen weg. En uiteindelijk is het één dag geworden? Eén dag, ja. Hoe voelt u zich, mevrouw? Moe. Maar uh, ja, goed, uh, je gaat terug. Omdat het voor je eigen veiligheid is. Ja. Bent, u, bent u het ermee eens dat u terug moest? Ja, zeker. Waarom niet? Het kost je anders gewoon geld als je toch uh, blijft. Maar als het gaat om veiligheid? Want heeft u zich ooit onveilig gevoeld nee, in die ene dag? zeker niet. Zeker niet. Maar ja, goed, uh, wie zijn wij? Ik neem aan Nekkeman en, uh, en al die vliegmaatschappijen. Die weten dat wel. En dan sluit ik je eigenlijk bij jou. Er uh, was een, uh, ja voor vakantie. We zijn dinsdag vertrokken en uh, uh, even kijken, gisteravond, uh, gisteravond weer terug. Hoe ging dat? Uh, heel snel allemaal. We kregen een uh, oproep om naar beneden te komen. Ja, binnen een paar uurtjes uh, weg. Koffers pakken, busje in? Uh, busje in en, busje in en uh, vliegveld. En, uh, ja, perfect geregeld allemaal trouwens. Uh, dat wel, maar ging, uh, ja. ging goed. Maar jammer. Ja, want heeft u er iets van gemerkt, van, van die onlusten? Eigenlijk niet. Ik denk dat mensen in Nederland meer gemerkt hebben dan, uh, dan wij daar. We zaten in een Hoekada. daar. Maar wat we nu horen, begon het ook te dreigen in de stad. Je zit buiten de stad en daar begon het ook te dreigen. En, en uh, morgen gaan banken uh, waarschijnlijk niet open. Nou ja, een hoop paniek natuurlijk. Ja. Begrijpt u dat, u dat u terug moest? Uh, nou, eerst niet. Want ik denk, je, je zit lekker vakantie te vieren en niks aan de hand. En, uh, maar uh, uh, ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Ik bedoel, uh, we hopen dat het allemaal goed gaat. Heeft u voldoende informatie gekregen van de reisorganisatie? Ja, ja die hebben ons keurig op de hoogte gehouden. Ja. Ja. En verder was het ook uh, tot op het laatste moment goed geregeld. Ja. En nu? Naar huis. Ja, en dan misschien nog ergens toch nog een paar dagen, een weekje, ja. even ertussenuit? Pas wel weer, ja, ja. En dan wordt het niet Egypte? Uh, eventjes niet, nee. nee. Wel thuis? Oké, okay, dankjewel. Even naar een ander land. Vanmiddag om vier uur komen er weer nieuwe vluchten aan op Schiphol vanuit Egypte. Vijf en half negen geweest. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Mark Robin Visser houdt zich bezig met de verjaardag van koningin Beatrix. Bij de Oranje Verenigingen, Mark Robin, die leven altijd wat meer in de kleinere steden en dorpen, hebben we het idee. Ja, dat idee heb ik ook. Uh, ik weet ook niet precies hoe de spreiding uh, over het land is. Ik hoorde in ieder geval vanmorgen van uh, meneer Sonnefiele... dat is de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen... dat die Oranje Verenigingen tegenwoordig steeds meer doen. Dus ze bemoeien zich niet alleen maar met Koninginnedag, maar ook met andere zaken. Ik ben even naar een hele actieve vereniging uh, gegaan in Katwijk aan de Rijn. De vereniging bestaat sinds 1913 en is still going strong met 2400 leden, meneer Hulmer, vicevoorzitter. Dat klopt, ja. Dat is dus best veel, hè? Dat is voor een kleine gemeente zoals wij, die hebben Katwijk aan de Rijn is dat vrij veel. En jullie hebben ook nog een aantal oranje verenigingen hier in de buurt? Ja, we hebben er nog drie. Want Katwijk, nog drie? Nog drie, ja, want Katwijk is een uh, fusiegemeente. Dus we hebben Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Katwijk aan de Zee en Katwijk uh, aan de Rijn waren vroeger gescheiden van elkaar... En eh, nu is het dus zo dat wij en Katwijk aan de Zee en Katwijk aan de Rijn aparte Oranjeverenigingen hebben. Dus ook nog een keertje in Rijsburg en in Valkenburg. Ja. Nou, de majesteit is jarig en ik ben dus bij u wel aan het goede adres. Hè? Dacht ik wel, ja. ja. We zijn hier nu in de ruimte van de Oranjevereniging. Het staat hier helemaal vol met. Ja. Oranje snuisterijen, mag ik het zo oneerbiedig noemen? Uh, het is een verzameling. Het is een verzameling. Ik loop even met me mee, want ik ben de hele, ik ben de hele tijd al bezig met een beker... die ik ooit zelf op de lagere school gekregen heb. En ik geloof dat jullie ook veel bekers hebben. Zit die van mij er ook uh, tussen? Nou, is dit, deze, dit zijn hele kostbare bekers. Ja, dit, zijn, ja, dit zijn vrij kostbare ja. bekers. <laughs> nou niet en, meer. Nou niet meer, nee, want uh, ik denk dat het nu een doos voor scherven is geworden. Er staat zelfs schimmel in sommige bekers ja, in sommige hier. sommige bekers, ja. Deze is van 1962. Is ja, ja, ja, ja. Hier zien we Juliana en, en Bernard. Bernard. Ja, dat is ter gelegenheid van hun 50-jarige uh, huwelijk. Maar heeft u ook die beker die ik ooit op de ja, lagere school gekregen ik, heb? Ik van niet, 1980? 1980, we oh, kunnen even kijken. We zijn, we ja, dat dat hier is hier nog wel een, een hele uitzoekerij. Is. ja. Zeg maar, ik zie hier ook oranje vetjes. Ja. Dat is dus ook van, uh, van de inhuldiging. Ja, he? is inhuldiging uit, uh, dit is koningin Juliana uit 1980. Zo juist... heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin. Ik ben blij. Mijn taak om haar over te dragen. Want ik kom in goede handen. Ah, 1980 was dat. Zo ga je dus een beetje terug in de tijd. Hè? Inderdaad, ja, ja. zo ga je terug in de tijd. En ja, die, die verhalen van Juliana, wat ze daar op het balkon zei op het dam. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk, dat weten we. Koningin Beatrix is straks niet alleen de oudste monarch die we ooit in Nederland hebben gehad... maar ze is ook een van de weinige Nederlandse vrouwen die nog betaald werk doen. Er zijn er ongeveer 2.073-jarigen uh, nog die actief zijn. Ja, dat klopt. Maar dus dat ze, wel bewonderenswaardig. Ze, ze werkt en ze krijgt nog AOW ook natuurlijk. Hè? Want ook ja. daar heeft zij recht tot na nou, al die jaren natuurlijk. Ja, goed. Uh, wij feliciteren natuurlijk de koningin... mede namens de Oranje Vereniging van Katwijk aan de Rijn. En we gaan straks op zoek verder naar die beker. Heel goed. Ja, wat doen we?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 Radio 1, het NOS-journaal. Toeristen teruggehaald uit Egypte en strengere normen bij kankeroperaties. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Ze zijn blij dat ze weer terug zijn. De toeristen die hun vakantie in Egypte hebben afgebroken. Vannacht landen chartervluchten uit de badplaats Urgada en Sharm el-Sheikh. Want daar is het ook onrustig, vertelt een medewerkster van een reisorganisatie. Thanks op straat rijden ook heen en weer... Je, je hebt heel veel rellen, s'avonds en s'nachts. Er is echt wel wat gaande. Wat gelukkig niet iedereen meekrijgt. Als woordvoerder van de reisorganisatie hier. kan ik niet meer garanderen dat het veilig is. En voorkomen is natuurlijk beter. Weet, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar wat wel duidelijk is, is dat. Uh...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 we in the west have taken rather a simple view that what matters is just the act of holding an election real democracy is actually about the building blocks you put in place about the rule of law the rights the strength of your civil society the freedoms you have in that country and i think we need to take a more mature and thoughtful approach to these countries protest in de hoofdstad Cairo gaat onverminderd verder. Ook vannacht waren er demonstraties op het Tahrirplein. Het leger is in de buurt, maar dat grijpt niet in. De betogers willen blijven tot Mubarak aftreedt. El Baradei zou hem kunnen opvolgen, maar iemand anders is ook goed, zolang het regime erop staat, zeggen ze. I think Dr. Baradei is better, uh, more better than uh, Hosni Mubarak. But we, we don't care who will. Be, be, be uh, we here? Till he uh, go out. How long have you been here? Uh, from the three days. Till... Three days already? Three days till now. And where do you sleep? And here. here. Here, yes. Voor vandaag is er in Egypte opgeroepen tot een algemene staking kankeroperaties moeten voortaan aan strengere normen voldoen. En die normen zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Chirurgen. Zo moeten bij een borstkankeroperatie altijd een gespecialiseerde verpleegkundige en een plastisch chirurg aanwezig zijn. Ziekenhuizen die borst- of darmkankeroperaties doen, moeten dat minstens 50 keer per jaar doen. En voor andere kankeroperaties is dat minimaal 20 keer. En over een jaar moeten de ziekenhuizen voldoen aan die nieuwe normen. Anders worden patiënten doorgestuurd naar een ziekenhuis met meer ervaring.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 Koningin Beatrix is vandaag jarig, ze wordt 73 en daarmee evenaart ze de leeftijd van het oudste Nederlandse staatshoofd tot nu toe. Dat was koning Willem III in 1890. Hij overleed op 73-jarige leeftijd als regerend vorst. Koningin Juliana was 70 toen ze afstand deed van de troon. En koningin Beatrix viert haar verjaardag dit jaar in Torren en Weert in Limburg. En dat doet ze niet vandaag, dat doet ze zoals altijd op 30 april. Dan nog even het programma Boer Zoekt Vrouw. TV-programma heeft opnieuw zijn eigen kijkcijferrecord gebroken. Gisteravond keken 5,2 miljoen mensen naar het datingprogramma op het platteland. En dat waren er 100.000 meer dan vorige week. En tot zover het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online.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 ANWB verkeersinformatie met nog zo'n 170 kilometer aan files. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden is er een ongeluk gebeurd. Tussen Almere stad West en Muidenberg staat 5 kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Veel vertraging nog op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Daar is het aansluiten tussen Zevenbergen en Moerdijk. En op de A20, hoek van Holland-Gouda... daar staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knooppunt Gouwen... vier kilometer door een ongeluk. Op de verbindingsweg van de A20 naar de A12 is de rechter ook dicht. Er is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd op de A44 richting Amsterdam. Bij Oude Wetering staat er nog file, maar de weg is weer vrij.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 Voor meer informatie aan de gratis brochure en COI.nl. Een hele goede morgen. Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Voor het laatste nieuws over Egypte kunt u blijven luisteren. U kunt ook even naar onze website, nos.nl. Op het vliegveld van Cairo in Egypte is het zoeken naar vertrekkende vluchten. Er zitten ook Nederlanders vast, ook de 22-jarige lise Moloma Molema. Zuid-Afrika had de bestemming moeten worden... maar inmiddels zit ze al twee dagen op het vliegveld van Cairo. Goedemorgen, lise Ja, goedemorgen. Is er al zicht op vertrek? Nee, echt helemaal niks. Echt, uh, ik heb nou gehoord dat er vluchten komen vanuit Nederland... Maar we zitten hier echt te wachten. Um, we weten echt helemaal niks. We zouden... Gisteren dachten ze dat onze vlucht om half twaalf zou gaan. staat bij de gate. Cancelled. Wij hoor het helemaal niks. Waarom niet? Um, wat is nou de alternatieven? Ze zeggen gewoon helemaal niks. Je zit gewoon, we zitten echt met Nederlanders, 75 jaar zitten hier gewoon te wachten op de vloer... Om je houdt alles maar in de gaten, maar je krijgt gewoon niks, geen informatie. Hm. Echt verschrikkelijk. Zeg, je stem klinkt niet al te best. Hoe is het met de gezondheid? Nee. Nou, eigenlijk redelijk slecht. Um, eerste omdat je, je hebt geen dekens. Ik had toevallig een vliesvest uh, vlies, uh, aan. Die gebruik ik als deken. Maar er zijn geen dekens hier. Ik slaap op een kartonnen doos. Die heb ik toevallig bij een winkel kunnen krijgen. Maar het is echt... Yeah,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 Dit is gewoon onmenselijk. Dit kan gewoon echt niet. Nee, verschrikkelijk. Is er, is er uh, Lieselore, hulp uit Nederland? Helemaal niks. Echt. Ik heb de ambassade gebeld in Egypte. En nou, die man, die kon mij het enige vertellen van... Ik vind het vervelend voor je. Ik zeg, wat kan ik nu doen dan? Eh, heb je iets wat ik kan doen? Nee, sorry. Ik zeg, ja, sorry. Dan denk ik de verbinding. Want hij kan helemaal niks voor ons betekenen. En dus ik... We hebben... Die Egyptenaren, we krijgen er gewoon weinig contact mee. Ze zeggen staan hier echt op, op 200 mensen, staan hier twee medewerkers die paspoorten gaan zoeken. Ja. Kunt u niet, kunt ja. u niet uh, terug um, naar Nederland? Want er zijn vluchten uh, die van Cairo aftrekken, hè? Nee, dat zeggen ze. Maar we hebben hier echt nog geen één vlucht. Hebben we hebben gisteren drie vluchten omhoog zien gaan. Dat was volgens mij New York en nog twee. Dat is de binnenlandse vluchten die gaan wel. Maar we hebben gewoon de Nederlandse vluchten, zeggen ze ze zeggen ze niks over. En als je wil gaat, ze willen het niet omboeken. Ze, ze, ze, ja, ze willen helemaal niks. En nee. terwijl je aankwam zei ze meteen van... Lever je paspoort in. Maar dan zeg je, nee, we willen het niet. Je moet je paspoort inleveren, anders kom je niet meer verder. Ja. Zet... En we mogen het vliegveld niet af. De internet hebben ze hier afgesloten. Dus je hebt echt het idee... Ja, ja ik ben gewoon echt afgesloten. Ja. Eh, eh, kun je inschatten hoeveel Nederlanders er zijn? Uh, ja, ja, het is zo groot, hier, je ziet allemaal bosjes. We zitten nu wel met een groep Nederlanders bij elkaar. Maar ik denk dat maar, ik denk dat in de taal echt honderden, honderden, zijn. En ik heb net een stel gesproken, die komt uit Egypte, ook Nederlanders. En die zeggen, we moeten, we moeten naar het vliegveld te staan hier, hoor ik. Het is te gevaarlijk. Ja, iedereen zit hier opgesloten. Zelfs bewoners komen hier naartoe, want het lijkt ook dat ze gevangenen zijn van snel. Dus ja. Goed. Ja. Um, um, Lieselore, we wensen je veel sterkte daar op het vliegveld. Ja. En, um, ja. Nou ja, Wij zullen natuurlijk even contact opnemen nog met het ministerie van Buitenlandse Zaken... over deze situatie op het vliegveld uh, van Cairo. Goed. Tien over half negen geweest is het NOS Radio 1-journaal. En alweer heeft Boer Zoekt Vrouw meer kijkers getrokken dan de week ervoor. We hebben het weer over binnenlands nieuws. 5,2 miljoen mensen zaten gisteren weer aan de buis gekluisterd. Vorige week waren dat 5,1 miljoen kijkers. En met zo'n succes profiteren allerlei ingrediënten van het tv-programma mee. Van de kleding die Yvonne Jaspers draagt tot de vierwieler waarmee ze van boer naar boer rijdt. Alles lift mee op de populariteit. Ook uh, het back to the 60s Volkswagenbusje. Leuk hè? De Melkboer had hem. De taxibedrijf had hem, middenstand Nederland, had zo'n busje. En nu heeft Yvonne er En nu heeft Yvonne er En uh, dat is natuurlijk voor ons heel goed. Want kijk, uh, ik geloof 5 miljoen mensen naar Dus dat is helemaal grandioos. Als je zo'n busje ziet rijden, krijg je een lach op je gezicht. En het heeft een hoog knuffelgehalte. En dat hoort bij het programma. En al liefde straalt het uit en dat doet zo'n busje ook. Hij is wit met blauw. Dat is perlwijs met uh, zeeblauw. En dat is een T2A, dus het uh, type na de spijlbus. En u weet dat allemaal? Met een knipperlichtje zonder. Omdat u ze verkoopt? Al jarenlang. Carlos van Schaik, European Collectibles heet uw bedrijf. Juist. Tuft Yvonne nou in een 13-in-en-dozijnbus van boer naar boer? Nee, het is een heel bijzonder busje. Het is in de volksmond, noemen ze het ook wel eens een panoramabus. Met de grote voorruit. Het was het eerste model. En dat model heeft in principe gedraaid tot 1979. Nieuw prijs? 12.000 gulden. En nu? Rond de 25. 1000 euro. Stijgende lijn en het, ja, het houdt niet op. Ik merk het al. Een normale januari een rustige maand. Maar de telefoons beginnen toch wel aardig te rinkelen. Ja. En dat was daarvoor niet. Mensen zien het op zondagavond en denken, oh ja, we hebben nog iets leuks nodig. Ja. En u heeft vroeger ook in de studietijd de boeken van Heertje gelezen over de economie. Ja. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod. Als de klopt. vraag stijgt en het aanbod blijft gelijk, wat gebeurt er dan? Achteruitgang. Nee, dan gaan de prijzen omhoog. Oh, dan gaan de prijzen omhoog. Dat is het. Dus die busjes van u. Ja, die stijgen. U heeft hier iets staan van 40.000 plus, geloof ik, hè? Ja, zomaar. Dat kan zomaar, ja. Welke ja. gek. Nou, er zijn de zatgekken. Gekker gekke daar weer van is, is dat die gekken weer winst maken over een jaar of drie, vier. Een investeringsvehikel. Een investeringsvehikel, inderdaad. Vorig jaar reed Yvonne Jaspers in een 500. En dat vonden ze bij Fiat helemaal niet erg. Hans Vervoorn. Dat klopt. We zijn er ook niet ontevreden over. Wij zagen de uitzending en we zagen dat de 500 daarin voorkwam. Die hebben ze gehuurd, bleek achteraf. Dus ja, wij wisten van niets. De verkoop van het Italiaanse autootje steeg vorig jaar in ons land met 50 procent. Dat komt uiteraard niet alleen door boerzoekvrouw. Maar het tv-programma speelde zeker een rol. En voor Fiat was het een cadeau van je welste, want het heeft het automerk geen cent gekost. Ja, dat klopt. Dus Het is heel leuk. Ja. Want een tv-spot van 30 seconden, wat kost dat? Dat is een hele dure tervang van natuurlijk de kijkcijfers. Dit is een duur moment? Dat is een duur moment. En dan ook nog maanden achter elkaar? Ja. Het is dus niet reclame, dus mensen kijken. En als reclame is, dan doen mensen ook even andere dingen vaak. Dus je hebt zoveel attentie op het product. Ja, dat is prachtig. Ja. Wij zijn natuurlijk heel blij mee. Het is duidelijk, als Yvonne Jaspers ergens in rijdt... en er kijken 5 miljoen mensen... dan wordt zo'n vierwieler vanzelf een hit... En datzelfde gebeurt met de kleding die ze draagt. Ja, Yvonne houdt heel erg van kleur en van haakwerk, kant, heel veel handwerk. En Yvonne is ook iemand die zich ook niet laat meeslepen door wat er nu in de mode is. Ik denk dat we daarom heel goed bij elkaar passen. Yvonne Jaspers draagt in Boer zoekt vrouw en ook als tafeldame bij de Wereld draait door op Molly. Ze heeft zelf het Zweedse kledingmerk benaderd, zegt importeur Lise Bonnet. Via Margriet Procé. Zij is een vriendin en ook stylist. Uh, zij nam contact met ons op omdat Yvonne het een heel leuk merk vond. Ze mailde ons om te vragen of ze eens wat uh, kon lenen. Want Molly betaalt Jaspers niet. Nee. Maar de presentatrice mag haar favoriete setjes wel houden. Ze heeft laatst haar kast opgeruimd en toen uh, kwamen er wel een aantal dingen terug... Haar favorieten, die houdt ze. Daar zijn wij zelf ook heel blij mee, want ja, ze draagt ze ook privé. Is het voor u extra moeilijk, omdat ze niet bij RTL of SBS werkt... maar bij de publieke KRO en dus minder mag? Nee, want wij betalen mensen nooit. En eh, mensen over de hele wereld... Die vinden het geweldig om ons merk te dragen. En we krijgen daardoor genoeg publiciteit. Het is voor OtMolly een lucratieve samenwerking. In de winkels merk je dat de doorverkoop een stuk omhoog gaat. Dat de winkels dan mij ook bellen, kunnen we dit in dit bijbestellen? Ja, dan merken we absoluut dat uh, Yvonne uh, weer op tv is geweest. Yvonne en de boer zoekt vrouw. Kijkcijfer, kanonnen en daarmee commercieel zeer interessant. U hoorde een bijdrage van Louis Dek. Zo dus dadelijk, chirurgen stellen strenge eisen aan kankeroperaties. Maar ja, de zorgverzekeraars hebben ook hun lijstjes. Wie moeten we nu geloven? Die vraag gaan we zomaar eens eventjes stellen. Hopen dat we antwoord krijgen. Eerst naar Dennis mooi. Hoe stopt de weg, Dennis? Nou, het, het drukste moment van de spits ligt uh, wel achter ons. Er staat nu nog zo'n 150 kilometer aan files. Uh, verdeeld over 35 plekken. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A6, Lelystad-Muiden. Tussen Almere, Stad west en Muidenberg. Vijf kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Want er is een ongeluk gebeurd. En het is nog erg druk op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder. staat zes kilometer file... En ook 6 kilometer op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Alexander en het knooppunt Gouwen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Je vecht nooit alleen. Het nummer waarmee de Volendamse formatie de 3J's slans eer zullen gaan verdedigen... op het Eurovisie Songfestival. Mei is dat in Düsseldorf. De Tros had al bepaald dat de 3J's de Nederlandse inzending is. En gisteravond, tijdens het Nationale Songfestival... kozen zowel de jury als het publiek uit vijf nummers voor Je vecht nooit alleen. Natuurlijk in de hoop dat oude tijden van Nederlandse successen zullen herleven. Maar, merkte de verslaggever Mark Hamer, niet iedereen is daarvan overtuigd. Het populairste liedje zal ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Duitsland, en de historie gaan als één van de onvergetelijke successen. time to announce that the winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands. Ben Kramer, wat gaat u straks doen? Ga een stukje van dat liedje zingen wat ik ooit zong op het Songfestival in 1973. Nou sprak ik u twee jaar geleden hier ook. En toen was u nogal kritisch ja. op de toppers. Ja. Wat vindt u van de 3 J's? Daar ben ik ook kritisch mee. Ik ben er bijna van overtuigd dat het liedje 5 gaat worden. En dat is? Ja, ik weet niet hoe het heet. Oh, ik heb hier een lijstje. Dus <coughs> is het laatste liedje. We pakken een papiertje erbij. Je vecht nooit alleen. Ja, dat is... ik denk dat dat het gaat worden. En, uh, alleen ik vind het arrangement niet goed. Ik, ik denk dat ze veel meer opbouwend arrangement moeten maken. Het is, het is te vlak. Op het eind komt de rest van de zang erbij. En ik zeg, uh, probeer even het nummer Joy Voice van Johnny Farnham in je hoofd te stoppen. En als je dat arrangement erachter stopt qua opbouw, dan denk ik dat je een aardig liedje hebt. Maar onze hoop is nu even op de 3J's. En, en, kijk... en ik gun ze alles, alle geluk van de wereld. De laatste jaren was het gewoon de voorronde. En niet ja, en ja. ik ben bang dat, als, uh, dat het nu weer zo wordt. Oh nou, we gaan eerst dat nummer horen, want ik, heb, ik ken het nog niet. Laten, het ik... Laat, ja, ik... de, laten de mensen me luisteren. Ja, precies. Oké, okay. oké. Okay. Als je aan het Songfestival denkt, dan kabbelt deze misschien net iets te veel. Het is uh, echt helemaal te gek, alleen moet niet naar het Songfestival. Maar toen ik, ah, ik vind dit een supernummer, echt. Maar hiermee niet meedoen aan het Songfestival. Zo simpel is dan geluk in in Europa staat niemand er een moer van, dus dat is al een handicap. Uh... Ik denk, op een album verkoop je er 100.000 mee. Maar ik denk, om het mee te nemen naar, naar Düsseldorf... Het zou denk ik wel lastig zijn. Het is echt een amazing nummer en iedereen wordt hier vrolijker van. Dus het zou nog wel eens een, uh, ja, het winnende nummer kunnen zijn. Want dit bepaalt welke het winnende nummer is. Dat betekent dat je echt nooit alleen het nieuwe Zongfestivalnummer van Nederland is. Dames mag ik jullie wat vragen. Hebben we nou zojuist de winnaar van het Eurovisie Zongfestival gehoord? Uh, in ieder geval voldoende om in de finale te komen, denk ik, dit jaar. Ja, dat wel? Ja, dat sowieso. Ja, absoluut. Want wat is er zo goed aan het nummer? Nou, het is een up-tempo nummer en als je het refrein hoort, dan moet je wel gewoon vrolijk worden. Maar u zegt, we halen met dit nummer wel de finale, maar ja, dat dachten we ook met de toppers. Ja, klopt. Nou, dat helemaal nou, is bij bij niet, niet hoor. Niet, hoor. Nee, ook... <laughs> oh, oh, oh. En met zyneken dachten we het ook niet, maar nee. met de 3 nee. denken absoluut. we het zeker wel. Ja, waarom dan? Ja, omdat het gewoon muzikaal gewoon goed in elkaar steekt. En het is gewoon een, een lekker nummer om naar te luisteren. En dat was de voorgaande jaren absoluut niet zo. Want je hebt de tijd. René vroeger zat in de jury en uh, volgens mij is de jury en het publiek hetzelfde zomaar met elkaar eens geweest over een nummer. Ja, uiteindelijk wel. Ja. En uh, ja, weet je, ja, dat laatste liedje was dan, was dan toch wel overtuigend. Twee jaar geleden stond hij zelf uh, en, natuurlijk in Moskou. Ja. Toen niet door de voorronde gekomen. Waarom kan dit nummer dat wel worden? Kan het dit ja. nummer dat wel halen? Ja, hoe je naar nou binnen verkeert, je weet het toch nooit. Ik bedoel, wat dat betreft, ik bedoel, wij, wij kunnen natuurlijk heel... Uh, ja heel vaderlands lief ontlopen zeggen dat dit gaat absoluut winnen en weet ik voor wat maar weet je Europa het is toch hoe de mensen stemmen en hoe de mensen erover denken het blijft toch altijd gek het blijft toch altijd vreemd blijft een gok Nou ja weet je dit is, dit is gewoon, je, je moet door zoveel culturen heen weet je is wijs landswijslans like en dat is ja dus je moet je, je, je je moet, jou, je... moet opeens dat nummer er zijn en, en ja, dat klikken het, ja en heeft dit nummer dat inzit ja dat Drie J's met je vecht nooit alleen. Dat gaat het dus worden in mei in Düsseldorf. Daarmee moeten we eerst de finale zien te halen van het Eurovisie Songfestival. Geloof je er een beetje? Nou, Het is niet zo'n Balkanstamper in ieder geval. Nee, dat is waar. Zeven minuten voor negen is het. U naar het NOS Radio 1 journaal. Iets heel anders. Je chirurgen hebben strenge normen opgesteld voor kankeroperaties. We hebben het daar eerder vanochtend over gehad. Zo moeten ziekenhuizen minimaal 50 operaties per jaar uitvoeren. Maar er zijn ook kwalitatieve eisen over bijvoorbeeld wie er bij een operatie aanwezig moet moeten zijn. Toch zijn de zorgverzekeraars ook bezig met kwaliteitseisen. CZ maakt een lijst bijvoorbeeld voor borstkankeroperaties. Bestuurslid Rob Tollenaar van de vereniging Nederlandse Heelkunde vindt dat zij normen beter informatie geven over de kwaliteit.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 Praten we over door met onze redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink. Rinke, met deze lijst, deze normen van de chirurgen... komt er dan een beetje duidelijkheid over de kwaliteit? Nou, de, de verwachting is dat de, de normen van de chirurgen... wel worden overgenomen door de inspectie van de voor de gezondheidszorg. Daarmee worden ze de normen waarop de kwaliteit van de zorg in Nederland... door de inspectie uh, wordt gehandhaafd. Dus de, de ondergrens, wie daar niet aan voldoet, die gaat afvallen. Um, dat neemt niet weg dat die verzekeraars hebben een wettelijke taak hebben... Uh, te sturen op kwaliteit, dus om ervoor te zorgen... dat de patiënten terechtkomen bij ziekenhuizen en artsen... die uh, die zorgen het, het beste bieden. Um, en die zullen zeker bij die uh, operaties als borstkanker en darmkanker... waar de, ge, de getalsnorm op 50 ligt... dat zijn operaties die vrij vaak gebeuren... En dat brengt eigenlijk weinig verschuivingen. Er zullen weinig ziekenhuizen zijn die het getal van 50 operaties per jaar niet halen. Nou, en dan zullen er een paar extra afvallen... doordat er uh, specifieke inhoudelijke eisen worden uh, gesteld. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd ziekenhuizen die borstkankeroperaties doen... zonder een plastisch chirurg erbij. Dat betekent dat vrouwen als er een borst wordt afgezet... dus altijd nog een tweede keer geopereerd moeten worden van reconstructie. Maar dat kan ook in één keer. Hm. Meneer Tollenaar liet uh, eerder aan ons weten... dat hij toch niet heel veel waarde hechtte... Aan die die lijsten van, van de verzekeraars, hè, van CZ bijvoorbeeld... die lijst over die borstkankeroperaties. Gaan de verzekeraars er dan mee ophouden? Zullen ze zich hierbij aansluiten, deze lijsten volgen, deze normen volgen? Nou ja, in ieder geval is het zo dat, uh, dat verzekeraars CZ... dat niet van plan is. Die hebben... Uh, wij hebben al eerder gepubliceerd over de norm... die de chirurgen nu hebben opgesteld voor borstkanker. Die waren uh, via ons uitgelekt eigenlijk. Op het moment dat uh, CZ met een lijstje over borstkankerzorg kwam. Die hebben toen al gezegd... ons is uh, dat aantal van 50 operaties per jaar per ziekenhuis veel te weinig. Uh, dan kan iedereen het blijven doen. Dat willen we niet. Wij willen die zorg concentreren in centra die er echt goed in zijn. Uh, dus CZ gaat daar zeker mee door. En de grootste verzekeraar van Nederland, Achmea... die zegt, wij willen graag dat de dokters met die criteria... Komen, die gaan we dan ook overnemen, maar ze moeten die criteria wel zo opstellen dat er uh, ook ziekenhuizen afvallen, want anders schiet het niet op. Men, de verzekeraars willen dat niet meer elk ziekenhuis alle operaties doet. Hmm, um, ik ben een beetje de draad kwijt nou, want het is toch, als ik nadenk als patiënt, enorm verwarrend als je al die lijstjes zo naast elkaar hebt, Rink. Ja, zo is het. Ik was donderdag op de dag van de zorgverzekeraars. Dat is een groot congres van alle zorgverzekeraars en iedereen die ertoe doet in Zorgland. Daar ging het hier ook over. Ik heb toen zelf ook die vraag gesteld. Hoe kan het nou dat CZ van het ziekenhuis in Hogeveen zegt dat het onder de maat is op borstkankerzorggebied. en dat mens is, een andere zorgverzekeraar, maar wel de zorgverzekeraar die in dat gebied de grootste is, dat die zegt het is juist topzorg wat dat ja. ziekenhuis biedt. Patiënten ja, die worden daar eh, op zijn zachtst gezegd, raken in verwarring. Ik heb toen een boos mailtje gekregen van een patiënt. Hoe kunnen jullie nou zeggen dat het topzorg is? En drie maanden geleden zeiden jullie dat het onder de maat was. Ja, ja. Ja, dat was natuurlijk CZ die dat zei. Maar mensen begrijpen dat niet en dat is logisch. Het antwoord van de directievoorzitter van Achmea... op de vraag die ik daarover stelde was... ja, uh, dit wordt een lastige tijd wat dat betreft. De zaak komt in beweging, dat moet. En, en zoals het nu gaat, ja, het, het is even te vrezen... dat het niet anders zal gaan voorlopig. Ja, de verwarring zit er natuurlijk in uh, dat de chirurgen naar meer facetten kijken... en de verzekeraars eigenlijk heel getalsmatig te werk gaan. Uh, ja, daar zit een discrepantie in. Dus dan moeten we maar kijken waar het uiteindelijk op uitdraait. Jij zegt in ieder geval dat de inspectie waarschijnlijk deze lijst over gaat nemen. Hoewel je dan blijft zitten natuurlijk wat te slagen. In dit geval misschien niet zo'n gelukkige voortspeling die zijn eigen vlees keurt. Rinke van der Brink, hartelijk dank voor je uitleg bij dit verhaal.